Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Topturnsters die jarenlang slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag... moeten elk 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat adviseert een commissie die namens sportkoppel NOC-NSF onderzocht... wat een geschikte compensatieregeling zou zijn. Morgen wordt het advies officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de voorgestelde tegemoetkoming overnemen. Naar schatting vele tienduizenden Polen hebben in verschillende steden met Europese vlaggen en spandoeken geprotesteerd tegen de koers van de conservatieve PiS-regering. Volgens de gemeente Warschau waren er alleen daar al tot 100.000 mensen op de been. Aanleiding is de uitspraak van het constitutionele hof dat het Poolse recht in bepaalde gevallen boven Europees recht gaat. Volgens het Rode Kruis dreigt de opvang van vluchtelingen in Nederland door een humane ondergrens te zakken. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de noodopvang en het gebrek aan opvanglocaties. Essentiële basisbehoeften als medische zorg zouden in gevaar komen doordat er nauwelijks nog opvangplekken zijn. Jeugdzorg Nederland vindt dat gemeenten het extra geld voor de jeugdzorg beter moeten gebruiken, omdat kwetsbare kinderen en hun gezinnen steeds vaker en langer moeten wachten op de juiste hulp. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten extra krijgen voor jeugdzorgtekorten, wordt uitgegeven aan andere zaken als wegenonderhoud. In Frankrijk mag zich de tweede winnaar van de Nations League noemen. Het Franse elftal, dat ook wereldkampioen is... won de finale in Milaan net met 2-1 van Spanje. In de strijd om de nummer 3 en 4 in de Nations League... won Italië eerder vandaag in Turijn met 2-1 van België. Het weer, de komende uren trekt er regen over... maar er zijn ook opklaringen. Het komt af naar een graad of 8. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook buien. Het wordt daar zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in is zin in ZFM. CSM. Dat nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1459 hier op ZFM. Lisa Hilton die gaat de aftrappen in het tweede uur met Transparent Sky. Lisa is best wel... Uh, actief, hij maakt regelmatig, en dan heb ik het toch wel over twee, drie, misschien wel vier albums per jaar, en die zijn heel zit in de anyways way's hoek in de jazzachtige swear gospel of love van Asha Asha Queen uh, Asha noemt hij zichzelf tegenwoordig. En um, daarna gaan we terug in de tijd met uh, Kim Scottby en Peter Brander met From the Heart. Dan hebben we nog natuurlijk nog wat andere gasten, want dat gaat maar door. Oh ja, wat dacht je, van de heren Grollo en Capitanata met Reiki to Hearts. En dat is, uh, net zoals in het vorige uur hadden we ook een album wat uh, met één track die een uur duurde. Nou, dat is in dit uur ook zo. Alleen, we draaien er maar een vier minuutjes van. Ja, het is niet anders. We sluiten af met uh, Matthew Montfort um, van Asian Future... En die maakte een album met een hele lange titel. En dat ga ik even niet opnoemen, maar het heeft met de gitaar te maken. En je vindt het allemaal terug op inpiezelradio.info. De playlist en, dit muziek, en de muziek van dit programma. Ja, ik wens je daar veel luisterplezier bij. listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com.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 This Please visit my website www.aniamusic.com 69, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.